Gisteren berekende het Centraal Planbureau dat Nederland volgend jaar afstevend op een begrotingstekort van 4,5 procent. Als Nederland zich houdt aan de Europese afspraak dat het tekort niet boven de 3 procent mag komen, betekent dat een bezuiniging van 9 tot 16 miljard euro. De jager. Het is dus voor mij een, een, een absolute vereiste dat Nederland juist nu uh, wij zo sterk ook uh, hebben... Uh, uh, zou je kunnen zeggen, op strenge regels, dat we ook daar aan ons houden. De minister voegde er wel aan toe dat de begrotingsregels... enige ruimte kunnen bieden, maar dat is aan de Europese Commissie... en die wil ik niet voor de voeten lopen, zei hij. De glamidia-thuistest, die binnen 30 minuten een uitslag geeft, werkt niet goed. Dat zegt de GGD Amsterdam na onderzoek samen met het AMC, het VU Medisch Centrum en Surinaamse onderzoekers... Bij het onderzoek werden ruim 900 vrouwen in Paramaribo getest. In meer dan de helft van de gevallen klopte de uitslag niet. De onderzoekers stelden vast dat vrouwen wel besmet waren, terwijl ze volgens de test SOA-vrij waren. Vanwege de onbetrouwbaarheid voldoet de test volgens de onderzoekers niet aan de criteria van de Wereldgezondheidsorganisatie. Een gewone SOA-test is af te halen bij de huisarts of de GGD.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 Hohreil ligt daar een brug naast, zodat de weg op die andere viaduct weg kan en dat helemaal spoor kan worden. Dus het spoor tussen Utrecht en de Mos wordt daardoor breder. De brug van staal en composiet is uniek omdat er zeer zwaar verkeer overheen kan rijden, terwijl de constructie zelf weinig weegt. Het viaduct wordt begin april in gebruik genomen.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 Volgens ING zal de uitvoer naar Oost-Europa de komende jaren verder groeien. Het weer op steeds meer plaatsen breekt de zon door... al is de mist in het noorden hardnekkig. Het is tussen de 8 en 14 graden. Morgen is het overwegend bewolkt, een graad of 13, met s'avonds regen. abb Verkeersinformatie In de Kop van Noord-Holland komt plaatselijk dichte mist voor... En er staan files op de A2 van Eindhoven naar Maastricht... tussen Borren en Heide 8 kilometer na een ongeluk. Bij Heide is daardoor de hoofdrijbaan dicht. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat voor Zoete Wouden 4 kilometer. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden. De A12 Den Haag-Utrecht voor Reewijk 3. En op de A58 Vlissingen richting Breda... tussen Bergen op Zoom en Knoppen de Stok 9 kilometer. Dat komt er een ongeluk met een vrachtwagen. De linkerrijstrook is daar dicht.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 En welkom terug hier vanuit de corona aan het Rembrandtplein in Amsterdam. We gaan zo debatteren over de vraag of huisartsen botox en rimpelvullers in mogen spuiten. U hoort de column van Justus van Oel over de Syrische dictator Assad. U kunt reageren, twitter ons, hashtag AvroVML. En u kunt ons bekijken via avro.nl slash vrijdagmiddag live. Dames en heren luisteraars, het Nederlands gedoogbeleid ten aanzien van softdrugs staat danig op de tocht. De VVD wil de verkoop van hash verbieden en in de zuidelijke provincies doet binnenkort de wiet pas zijn intreden. Dat betekent dat coffeeshops daar voortaan clubs worden met maximaal 2000 leden, die alle van de Nederlandse nationaliteit moeten zijn. Twee gasten aan tafel die om belastingtechnische redenen net over de grens bij Hulst uh, zijn gaan wonen en nu de facto dus Belg zijn. Sjoerd Stro en Obbe Pijpjes, mm. welkom. Ja, ja, jij ook, jij ook man, mm. welkom hier. Moet ik uh, ook praten? Ja, praat lekker mee, uh. welkom op... Uh... <laughs> welkom, Sjoerd. Sjoerd. Oh ja, sorry, Sjoerd. Ja, jongens, even erbij blijven graag. Zoals ik al ja. zei, jullie wonen net over oh. de grens bij Hulst in Zeeland Vlaanderen. Hé! Oh. Hey. Hoe weet jij dat opeens, uh, vogel? Nou, dat staat hier in de informatie die jullie ons gegeven hebben. Ah, dan is het wel goed, denk ik, hè? Uh, uh, Mijn tanden jeuken. Goed. U woont dus beide net over de grens. Nu 50 meter over de grens, toch? Sjoerd. Sure. Mijn tanden jeuken. Precies, 50 meter. En u ah. bent beide, zo te zien, regelmatige blowers. Ja, ja. ja we uh, blowen de hele uh, dag, anders word je knettergek daar. Ben je er wel eens geweest in de grens? In de nog beter dood zijn. Ja, dat wil ik ik als ik u zo zie. Dankjewel. Maar u betrekt uw softdrugs dus in het nabijgelegen Hulst. 50 meter. 50 meter. Maar vanaf 1 mei... Hebben jullie meteen zoiets te eten? Een pot jam of zo? Mag ik even iemand tien donuts? Straks, Sjoerd. Appelflappen, een suikerklontje. Straks. Ja, uh, vanaf suikerklontje. 1 mei kunnen jullie dus vanwege jullie naturalisatie yeah. tot Belg... geen wiet meer kopen in Hulst. Wat zeg je? Dat jullie vanaf 1 mei dus uh. niet meer in Nederland... aan jullie portie softdrugs kunnen komen. Wat zegt die, Sjoerd? Ja, dat heb ik de hele week uitgelegd. We moeten Nederlander zijn en een pasje hebben. Anders kunnen we niks meer krijgen in Nederland. Uh. Wat zeg je? Sjoerd, uh, <coughs> voordat je onder tafel wegzakt... jij hebt nog wel een Nederlands paspoort. Ja, dat wel, ja, geloof ik. Oh, even nog over taart en chocola. Nou, dat betekent dus dat je eventueel een pasje zou kunnen aanvragen. Oh, uh, pasjes, daar moet je mee uitkijken, man. Daar uh. halen de Polen en de Roemenen en de Bulgaren... en de Litouwers, Litouwers en de Esten en de Oekraïners, alle codes vanaf de hele tijd. Dat wou ik trouwens alvast melden. Kan dat ergens? Sjoerd? Ik kan niet met pasjes. Oh, ik kan vrij weinig. Onthouden, Godzijdank. Moet je weer vier cijfers tikken. <laughs> dat lukt ons toch helemaal nee, niet, man? Moet je mijn ogen zien. Maar wat betekent oh. dat dan voor jullie gebruik? Niks. Wij blowen door. Ja. Maar hoe dan? Wij gaan voortaan met auto. Ja. En uh, de risico's zijn voor de Nederlandse staat. Op naar Westkapelle. Daar ja. woont een mannetje, daar weet iedereen van in het hele dorp. En die schijnt je ook op het ja. terrein van andere behoeftes te kunnen voorzien. Kijk, je kunt wel de deltawerken ja. aanleggen... Maar de zee, de die, zee... Uh, die uh, weet je wel. Oké, okay, ik, dus... ik moet nu echt een mork op. Heren, ik wens u veel sterkte met uw gebruik. Jij ook, man? Of, of ben jij alleen van de drank? Uh, ik ben een vrouw. Verrek, man, nou zie ik het ook. Wie? <laughs> Harry van Loon, Pieter Bouwman en Marjan Luijf. Tijd voor de bot. Iedere week in vrijdagmiddag live twee mensen de vloer om met elkaar te debatteren. Twee katheders zetten we daarvoor klaar en daarachter twee mensen met verstand van zaken over één stelling. Vandaag gaat het over botox en rimpelvullers, want die zijn booming business. Zowel mannen als vrouwen laten de vouwen in hun voorhoofd weghalen. Maar door wie? Door een cosmetisch specialist of gewoon door de huisarts? Dat, dat is de vraag. Binnenkort besluit namelijk de Europese Normencommissie wie welke cosmetische ingrepen mag doen. Nu mag iedere basisarts de botox spuit nog hanteren, maar de cosmetisch specialist... ...zijn daar weer niet blij mee. Over die kwestie gaan praten. Katriene Meijer, cosmetisch arts... ...voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Cosmetische Geneeskunde... ...en Cornelis Poortvliet, hij is huisarts in Alphen aan de Rijn. de welkom. Okay. Mevrouw Meijer, wat is eigenlijk het verschil tussen botox en rippelvullers? Uh, ja, dat, dat wordt even afgeleid, maar ja. de vraag was: wat is het verschil tussen die twee, de rimpelvuller en de botox? Ik ga het uh, onmiddellijk toelichten. Er maar een kleine correctie. Ik ben vicevoorzitter van de Nederlandse Vereniging Kosmetische uh, Geneeskunde. En ik praat hier op persoonlijke titel vandaag en niet namens de NVCG. Bij deze: ja. wat is het verschil? Het verschil tussen uh, botox en uh, rimpelvullers is, uh, uh, is een heel groot verschil. Heel veel mensen fijn dat u het vraagt, want heel veel mensen kennen het verschil niet. Botox, uh, daarmee uh, ontspan je eigenlijk de spieren. Dus je behandelt ook niet letterlijk de rimpels, maar je behandelt eigenlijk de spieren. En uh, het meest bekend is wel hè, de fronsrimpel die ontstaat... doordat je de hele tijd aan je uh, de spier fronsspieren trekt. Je ja, dus als je die behandelt met, uh, met botox, ja. dus daarmee injecteer je dan eigenlijk die spiertjes... dan ontspannen die spieren zich, ontspant de huid zich, en ontspannen de rimpels zich. En, en rimpels dat is? Een rimpelvuller, daarmee, uh, ja, dat is een, daarmee doe je het eigenlijk een beetje tekort. Maar het is ooit begonnen met het letterlijk het vullen van rimpels. Inmiddels woord, uh, gebruiken de... Eh, ja, de technieken gaan natuurlijk voort, dus, voort, dus uh, de fillers... zoals wij ze uh, vaak noemen, hè, de fillers... die uh, worden vooral ook gebruikt om uh, de contouren in het uh, gezicht te herstellen. Dus... Maar dat is geen, uh, geen ontspanningsmiddel, dat vult alleen dat maar? Dat is letterlijk een okay. vuller. juist. Goed, uh, meneer Poortvliet, u bent geen cosmetisch specialist... Maar, uh, u voert wel cosmetische ingrepen uit als huisarts, hè? Ja, is, Welke zijn dat? Dat is correct. Uh, botox en dus ook fillers. Uh, niet permanente fillers. Uh, en daarnaast een nieuwe methode, dat heet PRP... Dus, uh, plasma-rich platelet Nog meer. Ja. nou ja, Laten we het ja, okay. vooral even over die ja. eerste twee hebben. Ja. Het uh, uh, gaat over de stelling die wij hebben geformuleerd als volgt. Huisartsen moeten zich niet bezighouden met cosmetische behandeling. U krijgt eerst al allebei een halve minuut om even de stelling toe te lichten. Daarna krijgt u weesgeheus nog veel meer tijd. Uh, meneer Portrit, u vindt dat huisartsen uh, wel botox ingrepen uh, moeten doen. Uh, mevrouw Meijer niet. Laten we met u beginnen. Waarom niet, mevrouw Meijer? Ik vind niet dat we het per se niet mogen doen. Ik vind alleen dat er te veel huizen, uh, sorry, huisartsen, maar ook andere artsen zijn... die denken dat uh, ze dit erbij kunnen doen. En dat is uh, waar, ik, uh, mij een beetje, uh, ja, waar ik tegen wil strijden. Het is, een vak, het is een vak waar steeds meer belangstelling voor is. De behandelmethoden uh, nemen toe. Het wordt steeds ingewikkelder en uitgebreid. Dus het is zeer belangrijk voor de consument dat hij uh, behandeld wordt. Dus een arts die uh, goed weet wat hij doet, goed op de hoogte is... ook zeer ervaren is. Duidelijk. Dank u wel. En meneer Poortvliet, ook voor u een halve minuut waarom u vindt dat de huisarts het wel kan doen. Ja, nou, collega Meijer formuleert in het artikel van het Algemeen Dagblad van 29 februari jongsleden... haar eigen standpunt, waarin ze onder andere bekwaamheid in het uitvoeren van esthetische ingrepen... gelijkstelt aan de kwantiteit hiervan. En eh, Of zoals vermeld in het artikel, het fulltime vervullen van esthetische werkzaamheden... Nou, collega Meijer maakt hierin een basale vergissing. Een dergelijke richtlijn bestaat op dit moment alleen voor zeer complexe behandelingen... waarbij de overheid streeft naar centralisatie. De ja, voor zover ik het kan volgen, uh, het gaat erover: je moet het veel doen, uh, mevrouw Meijer. Want dan pas heb je voldoende ervaring om het zonder gevaar te kunnen doen. Dat is een heel belangrijk onderdeel. En daarnaast is het uiteraard ontzettend belangrijk dat je goed opgeleid bent, dat je bij bent en bij blijft. Uh, dus kennis en kunde, maar en meneer ook veel vaardigheid. is en niet voldoende opgeleid en hij doet het te weinig. Uh, daar kan ik niet over oordelen, want ik heb, ik heb hem daar niet over De huisarts theoretisch kan, kan kleine behandelingen doen. Maar de bekwaamheid, hè, wat, wat in deze discussie heel belangrijk is... die gaat er inderdaad wel voor een heel groot deel over... hoeveel ervaring heeft de arts. Dus behalve de opleiding en het bijblijven ook... Hoe dus wat is het risico? Wat gebeurt er als je weinig ervaring hebt? Uh, als, je weinig, uh, als je weinig ervaring hebt, dan heb je het risico dat je gewoon echt verkeerde dingen doet. Ik zie in met mijn... wat voor gevolgen? Mm, met, nou, in de meest ernstige gevallen echt zwellingen en bobbels die je niet wilt zien. En waar mensen niet blij van worden. Nee. En, Ik zie al gezichten hier van mensen betrekken, meneer Poortvliet. Ik betrek mijn gezicht niet. Nee, anderen. Oh, die daarvoor vrezen dat als ze bij u komen, dat het fout gaat. Uh, nou, ik moet eigenlijk eerst iets anders uh, vertellen... als u mij daar even de gelegenheid toe geeft. Als het kan, want het, kort, het maar als u ook de vraag wil beantwoorden. Nou, het ligt veel gecompliceerder. De bekwaamheid is een heel complex begrip. En bekwaamheid, dat wordt geformuleerd in de wet BIG. En de wet Big maar waar artsen is... worden geregistreerd? Nou ja, kijk... Kunt u kort aangeven wat u wil zeggen? Wat ik wil zeggen is dat bekwaamheid... dat, dat wordt bepaald door de zorgverlener zelf... En niet door de mate waarin, of niet in de hoeveelheid behandelingen die je doet. U weet zelf wel of u bekwaam genoeg bent. Klopt. Maar dat, zo is het ook geformuleerd in de Wet Big. En zo mag het ook van de Wet. Maar toch de, de, ja? de, de Wet Big is een opengestelde. Is voor een aantal interpretaties uh, vatbaar. Maar. Belangrijk is dat daarin de zorgverlener zelf de verantwoordelijkheid ja. neemt. Dus nou ik snap bepaal het... zelf of ik verantwoordelijk ben. Waarom wil u dat eigenlijk als eh, uh, huisarts? Discuss. Want het is, het is geen medische ingreep. Hè? Het is eigenlijk niet waar u voor bedoeld bent, toch? Wat bedoelt u? Nou, zo'n cosmetische, zo'n vullen met uh, rimpelvullers en botox. Als huisarts ben je er toch voor, om ziektes op, uh, ja, op te lossen en aan te pakken? Misschien wel. Misschien wel. Nou, kijk, het gaat om een, een geneeskundige handeling. Ja. Daar gaat het om. Het en... is wel een geneeskundige handeling, zegt u? Zeker weten. Want? Want? Ja. Je, je, je, het is een invasieve ingreep waarbij, de huid, waarbij door de huid wordt heen geprikt. Dus dit, dit is een geneeskundige handeling. Het is vooral handeling. een fysieke handeling. En, je wordt er nou, niet beter van per se. Dat weet ik niet. Misschien wel? Ik bedoel, het geeft wel... Het kan een... Mevrouw Meijer, ziet u het als een geneeskundige handeling? Het kan een geneeskundige handeling zijn. Er zijn ook speciale indicaties, bijvoorbeeld hoofdpijn... overmatig transpiratie en dergelijke, dat is duidelijk. Nee, maar we hebben het over cosmetisch handelingen, toch? Als het toch? cosmetisch is, ja, dan, toch wat anders? Uh, dan is het een heel snel grijs gebied. Ben ik eens met uh, mijn collega, uh, dan is het toch al snel grijs gebied. Want mensen voelen zich, waarom komen ze? Omdat ze zich toch graag prettig willen voelen. En iedereen voelt zich prettig als en de hij zelf vindt dat hij er goed uitziet. Nou, zeg, meneer Postelik, ik weet zelf wel of ik deskundige... Ben. Dus daar hoeft u zich niet mee te bemoeien. Ja, dat heb ik uh, hem horen zeggen. Um, nou, nou maar... Dat ben ik niet met hem uh, niet eens. En het klopt ook niet helemaal. Want de weg BICH gaat vooral over de bevoegdheid. En alle artsen in Nederland die zijn uh, big geregistreerd... als ze in Nederland opgeleid zijn en zijn per definitie bevoegd. Ik ben zelfs bevoegd om een uh, buikoperatie te doen. Maar ik, wil ik ben, niet ben zeggen dat niet je niet bekwaam. Doen. En uh, daar gaat het over, over dat oordeel. Meneer Poorsliet, dus u mag het wel, maar ik wil niet zeggen dat u het goed doet. Dat bepaal ik zelf. Dat, bepaalt, ja. dat, dat staat in de wet, in de BIG-wet... dat jij zelf bepaalt dat je bekwaam bent. Ja, maar dat wil dus niet zeggen... zegt uh, mevrouw Meijer dat u het goed doet. U kunt het zelf wel vinden, maar... Nee, maar wie toetst mevrouw Meijer dat ze het goed doet? Ik word getoetst door de Nederlandse vereniging cosmetische geneeskunde en wij zijn op dit moment uh, heel hard uh, aan het strijden, omdat dit een vrij uh, jong en nieuw en uh, zich ontwikkelend vakgebied is, om te zorgen dat daar daadwerkelijk wel uh, uh, toezicht op komt, dat de artsen die zich bezighouden met de cosmetische behandelingen dat die daadwerkelijk worden. ook bekwaam de vereniging, zijn. Vereniging Alles Meer Portvliet waar u ook lid van wil worden, toch? Nou, ik ben kandidaatlid. En de enige oh. reden dat ik kandidaatlid ben... is dat ik niet 250 nieuwe patiënten per jaar zie. Maar wel zo ongeveer zoveel behandelingen. Want dat is. is nodig om lid te kunnen worden? Dat is. is nodig om lid te kunnen worden, ja. ja. En u wil ook graag lid worden van die vereniging om dat? Nou, maakt me niet uit. Maar ik wil gewoon op oh. de hoogte blijven. Op de hoogte Ik wil op de hoogte blijven, blijven wat er in het veld zich afspeelt. En hm. het gaat met name, met name mij meer om scholing. En om, om nieuwe dingen te leren. Daar gaat het mij om. En of ik nou lid word of kandidaatlid, I don't care. Ja. Mevrouw Meijer, er uh, uh, ja, moet binnenkort besloten worden... Hè, van wat wel en niet mag en waar je aan moet voldoen. Als Wat verwacht u daarvan? Um, nou, wat ik daarvan verwacht is dat we voorlopig nog uh, uitgebreid aan het discussiëren zijn met deze gene En uh, er zijn natuurlijk overigens uh, niet alleen de cosmetische artsen... maar ook de kaakchirurgen, de oogartsen, de huisartsen, de inspectie. Uh, iedereen uh, zit om de tafel. Mm -hmm. en, uh, het, het gaat, we hebben het vandaag over rimpelvullers en botox. Uh, dat is een onderdeel van een heel breed vakgebied. Uh, de cosmetische geneeskunde... Maar even... even eventjes, ja? Ik probeer het even iets samen te vatten. Denkt u dat die huisartsen het mogen doen? Uh, in principe mogen alle artsen het doen als ze kunnen aantonen... dat ze daartoe bevraagd zijn. Uit. En ja. daar zullen, zullen de regleinen voor komen. Is het lucratief eigenlijk? Verdien je er veel aan, meneer Poortvliet? Nee. Niet? Nee. Want? Hoeveel scheelt dat nou, u bijvoorbeeld jaarlijks, die behandeling? Nou, dat, dat, dat hoeft u niet te weten. In de orde van grootte? Ja, god, dat weet ik niet. Uh, misschien uh, 10.000 euro, 20.000 euro. Dat zoiets. doet u het niet voor. En u bent goedkoper, begrijp ik dan de cosmetische specialist, hè? Ja, ik, ik let niet zo wat, wat collega's om me heen doen qua prijzen. Ik bepaal mijn eigen prijs waar, waarin ik denk. Maar nou, Je komt er zo achter, nog, hoor. want ik wist het ook niet. Maar nee, maar, dat bleek toch, mevrouw Meijer, de huisartsen vragen <lacht> minder geld? Um, sommige, ja, ik, ik kijk er wel naar, maar goed, het is mijn beroep... en het is ook een commercieel vakgebied, dat, dat zegt u ook heel terecht. Reden waarom volgens mij het huishouden de consument... Uh, misschien nog wel meer recht heeft op, uh, op de kwaliteit. En, uh, u levert er ook meer kwaliteit voor? Ik vind niet per se dat ik meer kwaliteit lever dan een huisarts. Ik vind dat ik meer kwaliteit lever omdat ik mij uh, hier, uh, dit als specialisme, uh, hierop heb uh, toegelegd. Gespecialiseerd. En, uh, maar we gaan kijken ja. wat er uit die regels uh, en, en uit die nieuwe afspraken uh, gaat komen. Tot slot, vraag ik altijd: als we hier ja. debatteren, uh, zit er nou iets of helemaal niets in de argumenten van uw tegenstander, meneer Poortvliet? Uh, nee, er zit niets in. Nee, nou, ik, ik wil nog even één echt een empathisch empathisch debat. Nee, want we zijn al aan het einde. Dus mevrouw okay. Meijer zit er iets of helemaal niets in de argumenten van meneer Poortvliet. Ja, wat erin uh, zit en wat heel belangrijk is, is, die, uh, is de scholing. En het feit dat, uh, dat hij en ook andere artsen, als ze zich hiermee bezig willen houden... moeten getraind worden, moeten bijblijven. Dus da dat is ook een van de dingen waar de NVCG zich van hard maakt. Dat wij Daar dat aanbieden. Mevrouw Meijer en meneer Poortvliet, beide dank. Dank u wel. Dank u wel. En wij gaan hier verder met muziek van de jam. When they your hands on your head or under trigger how are you gonna come with your hands on your head, or under trigger of your gun, you can crush us, you can bruise us, but you have Maurits Westrek van Jam met Guns of Brixton. Uh, en ik weet niet, misschien krijg ik zo direct ook nog namen... van mensen die weten hoe de titel van de clubtour is. Want uh, dat heb ik uh, gezegd, dat als je dat weet... moet je het even mailen en dan kun je kaarten winnen. Dus de redactie kijkt er even naar... of daar ook nog antwoorden op binnengekomen zijn. Maurits, uh, Jam eigenlijk, waar komt die naam vandaan? Uh, het was eigenlijk uh, geïnspireerd door een uh, liedje van uh, Bob Dylan... van het uh, liedje 'Durch' van de plaat Planet Waves, die ik ooit van een oom heb gekregen. En uh, daar stond in van... In this age of fiberglass, I'm searching for a Gem En in die tijd, uh, dat was begin jaren negentig... Wat wa is een gem? Ja, een briljant, een edelsteen. Ah. En in uh, begin jaren negentig er, werd er een hoop uh, behoorlijke uh, ja, plastic pop gemaakt. En ik was eigenlijk op zoek naar uh, de edelsteen... die het uh, perfecte liedje voor mij zou kunnen zijn. naar kwaliteitspop? Ja. We hebben het net over kwaliteitscosmetische behandelingen gehad... en nu hebben we het over kwaliteitsmuziek. En jij hebt uh, een nieuwe cd opgenomen. Ja. Uh, met je oude band. Klopt. Nou, of eigenlijk, je, ja, ja. De oude band, ja. Die is er niet meer, toch? Nee, de hele band is er niet meer. En, uh, ben jij lastig als nee, persoon echt, en muzikant? Nee, ja? Ik heb het nog eens goed nagevraagd... maar ze waren afgelopen januari weer allemaal op mijn verjaardag. Dus volgens mij Geen ruzie. zijn we even goede vrienden gebleven. Maar... Ik kon het niet laten om weer een nieuwe plaat te maken. En zij hadden toch wel weer andere belangen en keuzes gemaakt. Ja. Dat nee, ja, het is ook ja, niet voor het eerst, toch? Dat je van, van bent. Nee, ja, uh, als ik eerlijk ben, hebben we met, met Jam eigenlijk iedere plaat een soort van andere bezetting gehad. Maar aan de andere kant uh, was dat op zich ook wel weer een mooi moment. Opname. En je probeert eigenlijk in die periode weer muziek te maken met die groep jongens. En ik er uh, is eigenlijk weinig mis mee. Maar het voelde. Toen we begonnen en toen ik een jaar of twintig was... was het natuurlijk ook, met deze groep gaan we de wereld veroveren. En dat is Helaas. eigenlijk anders gelopen. Maar ja. vandaar dat die plaat ook eigenlijk Hunters Go Hungry Hate. Want dat is ook eigenlijk... de titel van de plaat en van de clubtour, hè? Ja, precies. Dan kan ik ondertussen meteen zeggen, uh, mooi bruggetje... dat Lena, Daan van Arken, Hanneke Hultink en uh, Michel Kieboom... Alle vier kaarten hebben gewonnen voor Van die hard, clubtour. Tot ziens. Uh, die start op 3 maart. Ja. Uh, overigens, die nieuwe bandleden, begrijp je, komen vooral uit jazz- en hip-hop kringen. Ja, en, Dat is helemaal uh... niet de muziek die jij maakt. Nee, nee, maar. Um... Eigenlijk zit, in Utrecht gebeurt natuurlijk nu heel erg veel. En we zien elkaar veel en de muzikanten zien elkaar veel. Dus het is inderdaad de drummer van Kajtman... en de toetsenist van Wooden Saints, die er een tijdje geleden waren... en uh, de gitarist van Madungu... en uh, weer de bassist van Simon en Kipski. Utrecht is zo... echt de place to be hè? als het om de ja. hedendaagse uh, ja. popmuziek gaat. Het, er gebeurt echt heel veel. En dat inspireerde mij ook eigenlijk om weer een hele nieuwe live band zo. Dus we zijn ook live met z'n zessen. Vandaag zijn we hier met de helft. Ja. En dan, ja, dat voelt gewoon heel goed. Dat is eigenlijk toch wel waar de muziek om gaat, wat mij betreft. Gewoon dan, dan steeds steeds, iets, hardaar, iets te maken, zou ik ja. zeggen. Ja. Uh, binnenkort de tour en, en een live EP. Nou, dat is een hele oude wedstrijd. Ja, ja. Een EP. Ja, inderdaad. Daar, dus een <laughs> kleine ik... LP, maar de wet mensen ook al niet meer wat dit is. Dat was vroeger een zwarte vinyl -schijf, ja, en Dat ja. noemden we een plaat. Ja, klopt. Maar waarom een EP? Nou, uh, het was eigenlijk... Uh, daarom speelde ik net ook Guns of Brixton van The Clash. Want uh, gekscherend zei ik, zei ik tegen Excelsior Recordings... van ja, kom, je komt tegenwoordig met twaalf nieuwe nummers... en je staat het hele seizoen te coveren, weet je wel, bij alle programma's. Ja. En uh, toen zeiden ze van ja, maar we krijgen wel heel veel goede reacties... over die covers. En uiteindelijk dachten we van... nou, laten we het gewoon eens in één weekend... Allemaal op live opnemen. En dan is dat voor het publiek een soort van nieuw ding. Dus het is, uh, dat zijn de leuke dingen. En het komt uit op Record Store Day. Wat een ode is aan de platenzaak de heden ten dagen. Dus uh, wat dat betreft, is het een goed samen zijn. We gaan, uh, we gaan kijken wat het wordt. Dank tot zover. We gaan je ook nog twee keer horen met Jan ja. Maurits Westrik. Dank u wel. Dit is wat volgens mij iedereen weet. In Syrië probeert dictator Bashar al-Assad aan de macht te blijven. Tot nu toe heeft hij minstens 8000 burgers vermoord. Dus moet Assad worden afgezet? Ja. Want hij is een slecht mens en democratie is beter dan dictatuur. Voor Assad, tegen Assad, 0-1. Wat u misschien ook weet, dictator Assad is een minderheidsmoslim, een alawiet. En dus is Assad een vriend van de christenen in Syrië, ook een minderheid. Die meestal beschaafde en welvarende christenen zijn dol op Assad. Dus moet Assad worden afgezet? Nee. Want als Assad verliest, worden in Syrië de christenen en de alawieten... misschien afgeslacht door de winnende meerderheidsmoslims, de soenieten. Voor Assad, tegen Assad. Eén. Eén. Vanaf nu wordt het moeilijker. De Syrische dictator Assad is bevriend met de shiïten in Iran... van die atoombom, en vriend van de shiïten in Libanon... van die Hezbollah-raketten op Israël. Dus moet de shiit Assad worden afgezet? Ja! Want Assad steunt de shiitische doodsvijanden van Israël... en dat zijn Iran en Hezbollah in Libanon. Voor Assad, tegen Assad, één. Twee. Wij staan allemaal achter Israël, dat spreekt voor zich. Nou zegt die Syrische dictator wel dat hij een vijand van Israël is? Maar in praktijk doet hij er heel weinig aan. Als Assad wegvalt, wordt de situatie voor Israël juist onzekerder. Dus moet Assad worden afgezet? Nee. Je weet wat je hebt en niet wat je krijgt. En zonder Assad grijpen de meerderheidsmoslims de macht, de soenieten. En dat zijn de mannen van Al-Qaeda en 9-11. Minstens zo eng. Al onze ervaringen met regime change in de islamitische wereld zijn ongunstig. Irak... In plaats van de slager Saddam Hussein zijn nu de vrienden van Iran, de baas. Libië? We verdreven de gek Gaddafi... en kregen daarvoor honderd zwaar bewapende maffia en milities terug. Dus moet Assad worden afgezet? Nee. Uit ervaring weten we dat je een dictator heel moeilijk kunt vervangen. Ieder land heeft precies de klootzak die het nodig heeft. Voor Assad, tegen Assad, 3-2. Zijn Koerden een leuk volkje? Volgens Turkije niet, volgens Irak niet en volgens ons niet... Want de Koerden leggen soms bommen in leuke Turkse padplaatsen. Dus moet Assad worden afgezet? Nee! Want dat is een gouden kans voor de Koerden. Die willen een eigen land en zoeken permanent ruzie. Als Assad wegvalt, zal Syrië jarenlange chaos zijn... en dus een ideale uitvalsbasis voor opstandige Koerden. Voor Assad, tegen Assad, 4-2. Ja, dode kinderen op tv, dat is natuurlijk niet leuk. Weerloze demonstranten die worden afgeknald, ook niet leuk. Assad, helemaal niet leuk. En toch is het in ons eigen westerse belang om daarmee te leren leven. Gewoon even doorbijten. Want, wat, want moet Assad worden afgezet? Nee. Hij was nooit geïnteresseerd in het verspreiden van de islam... of het aanvallen van de Verenigde Staten. De familie Assad wil gewoon aan de macht blijven, overleven... nog rijker worden. En wij... Hebben daar helemaal geen last van. Voor Assad, tegen Assad 5-2. Tot slot de mening van Syrië zelf. De helft daar steunt Assad. Of hij nu blijft of gaat, de uitkomst zal een bloedig verdeeld land zijn met 50% winnaars en 50% verliezers. Dan maar Assad, de christenvriend. De einduitslag voor Assad 6, tegen Assad 2. Dus als u slim wilt overkomen, steun Assad. Wilt u menselijk overkomen, steun de opstandelingen. Het is werkelijk te erg. Justice van Oul. Zo direct, Walke van Scherburg. Frits Baron. Maar eerst het NOS-journaal net wel. Radio 1. Het NOS-journaal. Minister Schippers vindt dat ziekenhuizen zoveel mogelijk borstsparende operaties moeten uitvoeren. Uit een groot internationaal onderzoek blijkt dat het bij vrouwen met borstkanker vaak niet nodig is om één of beide borsten te amputeren. Als amputaties niet nodig zijn, moeten ze ook echt niet meer gebeuren, zegt minister Schippers. Minister De Jager vindt dat Nederland zich aan de Europese begrotingsregels moet houden. Hij gaat niet bedelen om clementie bij de Europese Commissie. De regels zijn streng en die moeten we ook handhaven, al dus De Jager. Hij voegde er wel aan toe dat de begrotingsregels enige ruimte kunnen bieden... maar dat is aan de Europese Commissie, zei hij. Spanje gaat de doelen voor het terugdringen van het begrotingstekort dit jaar niet halen. Het tekort zal oplopen tot 5,8 procent. Dat heeft de Spaanse premier Rajoy gezegd na afloop van EU-beraad.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 Aan de er staat in totaal 30 kilometer file. De meeste plaatsen is het niet erg druk op de weg. De files die opvallen op de A2 Eindhoven richting Maastricht... tussen Born en Eurmond, 5 kilometer na een aanrijding. De weg is wel weer vrij. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam van Zoeterwoude, Wouden 4 kilometer. Dat komt door wegwerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag van Zoeterwoude, Wouden 3 kilometer. Daar staat een auto stil. A58 Vlissingen richting Breda, verknopend de stok 7 kilometer. Dat komt door een ongeluk, maar alle rijstroken zijn weer open. Op de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen staat voor Rilland 2 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mon. Ja, goedemiddag. En welkom terug. Vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam... met Wouke van Scherrenburg over de spectaculaire opkomst van Pim Fortuyn... tien jaar geleden in Rotterdam. En het bizarre verkiezingsdebat daarna. Frits Barend gaat natuurlijk de sportieve diepte- en hoogtepunten met ons doornemen. En u kunt twitteren als u dat wil, hashtag AvroVML... of ons bekijken op avro.nl slash vrijdagmiddag live. De over medische zaken... Ja, dames en heren, de tv-serie van RTL 4, 24 uur op leven en dood... een reality-serie over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis... is voortijdig gestopt op verzoek van het Vrije Universiteits Medisch Centrum. Bij mij in de studio mevrouw Mutsaars en haar zoon Peer. Welkom, u bent boos. Ja, boos, ja, we zijn woest. We zijn helemaal over de rooien. Ja, dat kan ik me voorstellen. U was daar op de eerste hulp en u bent ook gefilmd? Nee, helemaal niet. Nee. Waarom bent u dan boos? Omdat er bij ons helemaal geen rekening gehouden wordt, ja. Hoezo? Met onze hobby. En wat is dat dan? Nou, wij verzamelen tv-programma's van operaties... uit binnen- en buitenland door het gehele lichaam heen. Oh, en waarom? Ja. Omdat wij dat gigantisch mooi vinden om naar te kijken. Daarom. Geweldig, ja. en, en, en wanneer kijkt u daar daarnaar? Wanneer? Uh, een dag van de hele dag. En s'avonds ook nog. Ja. Maar, maar waarom naar operaties? Er is toch niks anders? Waar moet je dan naar kijken, hè? Nou, die series en die talentenjachten en al dat gelul. Ja, er is toch geen gemoer aan, al dat gekloord. En dat is dan toch belachelijk... dat dit programma ons ook weer door de neus wordt geboord. Ja. Hè? We hebben al zo weinig. Ik hmm. ben Niks al twaalf jaar weduwe... Ja. en mijn zoon hier is al vijf jaar Zes. werkeloos. Ja. Hè? Zes jaar. Die hangt de hele dag op de bank. Ja. En dan wordt ons enige pretje ons ook nog eens afgenomen. Ja, maar de privacy van die patiënten moet toch beschermd worden? Ah. Privacy! Privacy! Mereet! Voor ons is dat totaal niet interessant wie dat oh. is. Oh. Of het nou is, dat nou Pietje of wie nog? ook. Dat gaat ons helemaal niet om. Oh. Wij houden gewoon van het menselijk lichaam... en nou. niet van de persoon die erachter zit. Niks, is wel niet aanstellerij. <lacht> ja. en, en, en wat vinden jullie nou mooi? Nou, ik zelf mag graag wat fijnere dingen zien. Ja. Hè? Hersenoperaties of iets met darmen vind ik ook altijd leuk. Ja. Ja. Maar mijn zoon die houdt meer van het groffere werk. Zoals? Ja, eh, gewoon. Een openhartoperatie, hè. En die zaag, die hele borstkas open en scheuren. Dat is toch machtig, jongen? En dan ja, ja. klappen ze die weer helemaal open, zoals een jas. Kraak, zo, boom. En, of, of een amputatie, hè? dat is gewoon een heel been eraf, zagen ze ja, Of een, ja, ja. een stoma Eerlijk. aanleggen, dat vind ik ook gigantisch leuk. En dotteren. Dotteren. We hebben ook films uit China en Colombia. En dan zie je bijvoorbeeld het scheiden van de Siamese tweeling. Geweldig. Ja. alles door de midden, hup, transplantaties. Hele gezichten worden daar getransplanteerd. Ja. Slagsdelen natuurlijk, eraf afgesneden, weer eraangenaaid. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Transgenderoperaties. Ja, ja. hey, we hebben ook een club, de OK. En, en wat doet u daar? O.K. Operaties kijken. kijken. Met z'n allen. Met een hapje en een drankje. Is hartstikke gezellig. Lekker, ja, is dat, is oh. dat niet heel bloederig allemaal? Ja, maar dat is juist het mooie. Hè? Hoe oh. meer bloed, hoe beter. Als je daar niet tegen kan. Hey, en we wisselen ook films uit. Liesbreuk ja. tegen een galblaas. Eh, ja. Ja, ja, uh. Dus jullie hebben al heel veel films. Ja, ja maar mijn moeder, Smam, die houdt juist heel erg van die eerste hulpdingen. Verkeersongelukken, ja. dronkenlappen, ja. in die heat ja. of the moment, hè? gevechten. Ja. Ja. Ja, dat, oh. dat ze dan nou binnenkomen onder ja. het bloed, hè? Ja. Ja. met ja. open wonden. Een vak met het mes er nog in. Mm -hmm. Schitterend. Ja, maar daar wordt ons dus nou door de neus geboord. Ja. Gaat u zelf ook graag naar de dokter of het ziekenhuis? Nee! Nee nee nee, nee! nee, nee, nee, nee. Daar houden wij helemaal niet van. Oh nee? oh nee, nee, hou op, zeg. Nee. Ik haat het als er iemand aan me zit maar, met een injectie naald of iets wegwezen. Mm. Aan mijn lijf geen polonaise. en aan me zo wel helemaal niet. Nee, nee, nee. Ik ben hypersensitief, hè. Ik kan niet tegen pijn. Dan oh. word ik agressief. Hij nee. is heel kleinzerig. Als kind al. Ja. dat heeft hij van mij. He? Als ze naar me wijzen dan heb ik al een blauwe plek. Dus ook geen fysiotherapeut, nee. geen tandarts, niks. Nou, meneer en mevrouw, uh, dan dank ik u heel erg voor uw komst naar de studio. Graag gedaan. Ja, dank wel. Oh, en als iemand dit nog hoort, uh, geïnteresseerd is... ik heb nog een hele zooi liposuctiefilms om te oh, ruilen. Ja ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, zo is het wel goed. Dank je wel. Ja. <racht> van Loon, Pieter Bouwman en Marjan Luif. hoor u. 6 maart... 2002, de dag dat Pim Fortuyn met zijn leefbaar Rotterdam... een grote overwinning behaalde bij de gemeenteraadsverkiezingen. Diezelfde avond vindt het eerste lijsttrekkersdebat plaats... voor de landelijke verkiezingen. Een historisch debat, zo zou laten blijken. Pim Fortuyn glorieerde, PvdA-leider Aard Melkert... en VVD-leider Dijkstal vonden er hun waterloop. We gaan er nu, bijna tien jaar later, op terugblikken... met voormalig politiek verslaggever Wouter van Scherburg. Welkom, Wauke. Hallo. Natuurlijk met Frits Barond, die ook over sporttoppers en floppers gaat hebben. Maar Frits... Ik neem aan, die avond staat jou ook nog helder voor de geest. Ja, het was een fantastische tijd uh, voor een talkshow. Wij deden toen de talkshow Baarden van Dorp en het was echt elke avond bal. Jullie hadden contact met Pim Fortuyn op die avond? Ja, he? we hadden telefonisch contact met Pim Fortuyn. En ik weet, Henk maakte toen nog een... Uh, ik versta u niet, zei Henk. Toen zei, uh, zei Pim Fortuyn, toen zei ik... Nou, dat is niks voor u dat u iemand niet verstaat. Ja, en, en, en het werd ook, want hij stond daar in een chaos ja, na die, chaos. Naar die overwinning. En toen kwam inderdaad daarna dat verkiezingsdebat. Daar moest hij naartoe. En dat debat later op de avond, dat, dat is achteraf gezien historisch. Waarom bouken? Uh, sorry. Waar... Waarom werd dat een historisch verkiezingsdebat? Ja, het was uh, on, echt ongekend wat daar uh, gebeurde. Uh, uh, Fortuyn die daar de grote winnaar was en uh, Melkert uh, die weigert te feliciteren. Daar begon het dan mee. Ja, en uh, Dijkstal, die uh, ook helemaal trek had hierin. Laten we even horen, want we hebben daar een fragmentje uh, van klaarstaan... Uh, hoe het bad begon. Ja, nou, uh, meneer Fortuyn, hartelijk gefeliciteerd. En, uh, meneer Melkert komt nu ook binnen, die, die loopt zo naar zijn stoel. En ik vraag dan aan Melkert, heeft u meneer Fortuyn al gefeliciteerd? Bam! Dat was meteen een, uh, een ijzig moment... Van die avond. Heeft u de heer Fortuyn al gefeliciteerd? Nou, ik wou iedereen, het is een goede democratische gewoonte... om iedereen te feliciteren. Balkenende, Rozemuller, Fortuyn. Afgedwongen feliciteerd. Je hoorde eerst dus Paul Witteman... die er even op ja. terugblikt en daarna een fragmentje uit het debat zelf. Hoe moeilijk Melkert het vond blijkbaar om te feliciteren. Ja. Zo, zo ging het van start. Maar het was vooral de lichaamstaal hè, van Melkert... die nog meer sprak dan zijn uh, woorden. Want... Nou, je zag aan de lichaamstaal dat hij zich blauw ergerde aan, aan uh, Fortuin. Dat hij woedend was dat Fortuin gewonnen. had. Dat hij, hij moest feliciteren. Dat hoor je ook na een voetbalwedstrijd. hoor je altijd je tegen dat te feliciteren. Terwijl je hem eigenlijk haat. Ja. En die haat sprak uit zijn lichaamstaal. Ja, bij Melkert, maar ook bij anderen. Ook... Ja, Dijkstal was ook uh, uh, nou, op zijn dag gezegd uh, not amused. En wat uh, Melkert ook echt uh, stond uit te stralen. was een volslagen onbegrip. aan dat zo iemand met uh, zo'n verkiezen programma gewonnen had. Het was echt uh, zo'n PvdA arrogantie knalde daar eigenlijk door het scherm heen. Uh, want natuurlijk, uh, het was woede, wat Frits zegt. Het was ook uh, voor een deel haat uh, naar Fortuin toe. Maar zat, was dat zo? Zat haat, haat en Melk het Fortuin? Uh, nou, zo, zo zag het wel uit. Het spatte er een beetje af. Maar er zat ook natuurlijk een stuk uh, uh, regenteske arrogantie achter. Ze hadden uh, dit helemaal niet uh, nee, ja, aanzien komen. En ik weet, nee, en, uh, iedereen, zag nee. wel, uh, iedereen dacht wel diep in zijn hart: nou, hij gaat hoog scoren. Uh, maar diep in je hart blijf je ook... tenminste als je politicus bent, ook hopen... van nou zal zo vaart niet lopen. Ja. En wij stonden die avond... Uh, uh, stond ik uh, verslag te doen voor de NOS... bij uh, de VVD. Jij over... keek ook naar dat debat bij de ja, VVD. Ja, dus een heel groot scherm hing Er uh, we stonden dus een heleboel uh, VVD'ers in. En uh, die al natuurlijk uh, redelijk aangeslagen waren... door de enorme winst van Fortuyn. Maar toen begon dat debat. En toen zagen ze uh, hoe zowel uh, Melkert... maar ook Dijkstal uh, acteerde. En je hoorde gewoon de ontzetting, de schrik op deze volstrekt verkeerde reacties ja. hoorde je om ons heen. Terwijl wij, en mijn, mijn bureauredacteur en ik... eigenlijk uh, bijna stonden te dansen van plezier... om wat hier gebeurde. Want het omdat was, het zo spannend was. Ja, en dat het zo krankzinnig ja. was natuurlijk nou ja, Dijkstel, ook. Maar ja, we, die, we stonden ja. Tussen, tussen de verliezers. Ja. en Dus we konden moeilijk joehoe en jaha en zet hem op krijgen. Die je, je, een een je. Inhouden, ja. Ja. Nee, Dijkstal was ook zo kwaad, begrijp ik. Omdat het debat werd heel lang uitgesteld. Hè? Uh, uh, Melk die ja. was vanuit Heerenveen ja, ja, onderweg ja, ja, en die kwam ja, ja, er niet. Ja, ja, ja. En Dijkstal werd steeds geïrriteerder. Die wilde ja. eigenlijk weg. Ook, de, de, Aan het eind, eind, toen had, die eind toen had nog niet geklonken en uh, hij was vertrokken. Hoe kunnen toch doorgewinterde politici, als, als ook Melkert en Dijkstal zijn... zulke fouten maken? Arrogantie. Dat is het? Dat, dat is, het. is echt, echt, echt arrogantie. Niet begrijpen, uh, uh, zo vanzelfsprekend vinden uh, uh, uh, dat jij de macht bent. Uh, dat mensen groot respect voor je hebben. Dat je niet begrijpt dat in één keer een hele bevolkingsgroep was... die zei van, we hoeven jullie niet meer. Is dat het ook nou, het einde van de politieke carrière van beiden eigenlijk uh, ja, geweest? Ja, ja, ja. Het is, het is, ja, dit heeft ze ongelooflijk ingehakt. Het is ook niet meer uh, goed gekomen en het is niet het einde van hun carrière geweest. Het is ook het uh, begin geweest van een totaal andere toonzetting in de politiek. Namelijk? Daar is mee begonnen. Nou ja, wat je nu ziet. Ik weet zeker dat Doe eens Normaal, man. Niet was gebeurd zonder Fortuyn. Daar is het met name de daar toon is het, in het debat. Uh, ja, daar is, hoewel de toon, daar. de toon van Fortuyn was uh, ongelooflijk filijn, maar niet onbeschoft. Dus uh, uh, ik heb er buitengewoon eh, amusante herinneringen aan. Ja, bij Fortuin ging wel het debat aan. In plaats van Wilders ja. bedoel je, ja, ja. die gaat het debat niet ja. aan. Hoe was jouw relatie, Wauke, met uh, Pim Fortuyn? Ja, iedereen denkt dat het één grote haat ja. en was. Uh, en dat was dus niet zo. Onderhoog ik ben niet van het type, zoals ik... iemand dood is, dus Daar ben ik er in één vriendjes mee geweest. Maar nee. ik ook had zo ziek van in het land. M maar ja. maar, het maar land. mensen dachten dat, want hij heeft natuurlijk in beeld beroemde kronen. Ja, maar dat, dat, was, dat toch had hij ook heel goed uitgekozen. Kijk, ik was een vrouwelijke journalist die bekend stond op een grote bek. Dat is onder de ja. Ja, en ja, nee, Goh, maar, ik bedoel, even, weet al Bayracht, dat? <laughs> ja, en vind je dit relevant, Frits. Dat ze vrouw, oh, nee, vind Lut ik vind het niet relevant. Ben je nog blond ook? <laughs> ja. Nee, maar ik bedoel, hij, hij koos iemand uit ja. uh, waarvan hij wist, da daar scoor ik mee. Ja. Dus het was, was, het was vrouw, geen vrouw, vrouw, uh, vrouwenliefhebber. Ik bedoel, nee, hij nee, was, was zo'n homo. Nee, nee, nee, nee, nee, dat is niet waar. Nee, absoluut niet. Hij speelde ermee. Je hebt zijn moeder, ja, was, ja, ja. Maar, uh, uh, dat ik was heb, ook ben de enige vaker. vrouw die dol op was, hoor. Nee, dat is niet waar. Oh. want uh, ik, heb het wel, ik heb, heb het wel vaker gezegd. Nee, hij was niet dol op hem Maar had ook niet de pestname. Ik heb het wel vaker gezegd. Ik heb een boek van hem. En daar dus heeft hij voorin geschreven. Dat gaf hij me ineens. Zeg, die leest er maar wat er voorin staat. En er stond in voor de leukste kattenkop van Nederland op mijn moeder na. Ja, ja. nou ja, dan uh, is het niet dat zo dat, je dat je iemand een je huh? Het beschouw je als een compliment? Ja, dat was een compliment. Wij ja, zagen gisteren in de Edwin ja, voor tuin wat voorbeelden van zijn meer vrouw onvriendelijk Gedrag, wat hij ook tentoon kon spreiden. Uh, overigens in die Hij kon ook man-vriendelijk gedrag schrijven. Oh. Hallo zeg. Oh ja, Melke ja. Duik ja, ja, Melkert duikt het voorbeeld. Er zijn, ja. er zijn woordvoerders, oud woordvoerders van Melkert en Dijkstal. die in de documentaire die dinsdag wordt uitgezonden. terugblikken ja. op dat debat. die zeggen. Paul Witteman deed het fout. Hij had het in moeten schrijven. Ach, in van. moeten grijpen. grijpen. Zit er geen kleuterklasje, Zitten daar volwassen politici. die een fractie, een partij leiden. En dan zou de presentator uh, zou moeten zeggen. Uh, meneer Fortuyn wilt u even rustig aandoen? Deze heren kunnen niet zo goed tegen Nee, ik ben het volledig met Wauke eens. Paul deed wat hij daar moest doen. Precies. Hij liet het over. Ze gingen zelf af. En Paul heeft er geen enkele bijdrage aan geleverd. Het was hun keuze om zo te reageren. Dat is niet de schuld van Paul. En Paul was een gek geweest ingegrepen had. En er was ons iets heel moois Daar hadden we hier nu over gehad. Het is het moment waar we het net over hadden dat Pim Fortuyn jou naar de keuken verwees. Dat schijnt voor veel mensen, als het om Fortuyn gaat, het favoriete tv-fragment te zijn. Ja, ik denk het ook. Heb jij zelf ook een favoriet tv-fragment voor mij de confrontatie met Melkert. Dat vond ik echt... Uit dit debat? Ja, uit dit debat. Dat is voor mij echt uh, het fragment wat ik uh, tot, tot de laatste snik van mijn leven niet meer zal vergeten. Ik heb hem ook meteen opgeslagen toen. Frits, favoriet tv-fragment met Fortuin? Met Fortuin. Nee, en, uh, ik heb geen favoriet tv-fragment. Tv ik heb een favoriet fragment. 4 mei liep hij in Scheveningen. Wij deden toen villa BVD in Scheveningen. Dat was 4 mei. Hadden we Harry Mulies en de ambassadeur van Duitsland in onze uitzending. Ze zeiden, ik wil er ook bij zijn. Ze zeiden, nee, we hebben jou nog 8 of 9 mei, ik weet niet precies. En toen stond hij daar en zag: waar mag ik vanavond niet aanschuiven... En toen dacht ik, ja, godverdomme later, hadden we toen maar ja gezegd. Dan hadden we in ieder geval nog een keer in de uitzending gehad. Ja, want hij heeft daarna natuurlijk. Ja, twee dagen later uh, werd hij ja. vermoord. Ja. Uh, aanzien... Maar je alle ja. uitzendingen met Fortuin waren een feest. Dat moet ik eerlijk toegeven. Ja, hey, was fantastisch. We kunnen en het goed weer kijken. Want, want er zijn heel veel ja. fragmenten terug te kijken. Ook in die documentaire aan, aanstaande dinsdag. Om tien voor half negen bij de AVRO. Op Nederland 2. De documentaire de dag dat Pint Fortuin won. Onder andere Jack de Vries, Marco Pastors en anderen blikken dan terug op dat debat. Tot zover Wouke en Frits. Dank. We gaan zo direct doorpraten over de sport, maar nu eerst weer Jam. APPLAUS This one.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 in de Bok, piano Michiel Bel, gitaar en Maurits Westerik zang tezamen Jen. Sport met Frits Hoofdredacteur van het blad Helder, we gaan het over sportieve hoogte- en dieptepunten hebben met en ook over ons hele sportieve welkom van Schermburg, toch of niet? Uh, wat mezelf betreft wel, maar niet qua nieuws. <laughs> doe, je, doe je iets van sport? Hoor. Uh, ik loop heel erg veel, echt einden. En uh, ik, zit, uh, ik ben namelijk een tijd geleden gestopt met roken... dus ik ben zo vet als pek aan het worden. Ik zit nu ook op een sportschool. Vreselijk. Ja, vreselijk. Maar ik doe het ja. wel. Ja. Ze kijkt als Melkert. Ja, ja dat zo voel ik me ook dan. Ik ja. wens je daar heel veel sterkte bij. De sportieve dieptepunten of hoogtepunten? We beginnen, beginnen. met de hoogtepunten. hoogtepunten. Uh, ik was zondag bij Arsenal Tottenham Hotspur. Dat is een echte klassie klassieker in Engeland. In de hele wereld. Ik was er op uitnodiging van Van Persie. En na, twee, na twintig minuten stond het al 2-0 voor de Spurs. Ik denk, dat gaat mijn middag. rotmiddag wordt dat. Want ook Van Vaart zat nog eens op de bank. Eenmaal thuis, zondagavond, hoor ik Studio Voetbal Tom van het Hek zeggen... dat een topploeg geeft geen 2-0 voorsprong weggeeft. Want PSV had die middag tegen Feyenoord een 2-0 voorsprong weggegeven. Nou, Tom, troost je, topploegen geven 2-0 voorsprong weg. Want ook even later eh, Arsenal tot een Hotspur, het werd 2-1. Eerst schoot Van Persie op de paal. Uit die aanval werd het 2-1. En even later maakt Robin 2-2 een schitterend doelpunt, was het rust... En toen zong het hele stadion Robin, we love you, we do. Robin, we love you, we do. Dat hele Emirates Stadium. En dan gaat er echt iets door je heen. Het is ongelooflijk als zo'n heel stadion dat zingt. Ja, het kan nou. weer goed komen, maar het gebeurt natuurlijk wel. Nee, dat al... Uh... Ja, nee, wacht even. Oh, het zit sorry. dus nee, daarna 4-2 en 5-2. En naast mij zit een man met een reggae-petje. En die zat de hele eerste helft een beetje zagrijnig te zijn. En toen scoorde Theo Walcott. En toen moest die man vreselijk huilen. Die zat vlak naast mij. Toen werd het 5-2 weer Theo Walcott. Moest hij nog harder huilen. Dus ik sla mijn arm om hem heen. Ik zeg, what's on? It's my son! It's my son! <laughs> je zit naast je vader. <laughs> <laughs> Mooi, hè? Ja, Toen zie je wat ongelooflijk wat succes falen ja. en succes doet... met ouders van de topsporters. Die mama's was voor de rus was ja, ja. hij niet te genieten na rus. Zo geëmotioneerd. Goed. Ook zondag verscheen de nieuwe Sun on Sunday. Zeg maar, de nakomeling van de koning van de gossip Roddel en achterklap. Het nieuwe boulevard Blasgenburg. Ja, en en daarmee vergelijkt ze een ponio, story, privé en te telegraaf zijn is kinderspel... Ja. Maar zoals bekend zijn die boulevardkranten van Murdoch... waren ook veredelde KGB-kranten, Luisterden telefoons af... en deden allerlei ja. dingen die verboden waren. Dus die nieuwe Sun Sun is een hele brave krant. Die Sun was op bezoek bij de moeder van Luis Suarez, die ex-speler van Ajax... die verdacht wordt van racisme. racisme tegenover Evra, die zwarte speler van Manchester United over acht werd er geschorst, daarvoor had Negrito gezegd. Ja, nee. nou, de rel werd nog groter dan even later... United en Liverpool tegen elkaar moesten spelen... en Suarez weigerde de hand van Evra te schudden. Wat blijkt nu? Die moeder van Suarez is geïnterviewd... in de Sun, Sun. De hele grote reportage, zijn nou, die gaan waar hij woonde. Hij komt uit een krottenwijk, Soares. En die moeder zegt, het is mijn schuld. Het is mijn schuld. Ik neem alle schuld om wat ik noemde... Louis vroeger altijd, Negrito, mi Negrito, Negrito. Liefkozend. Liefkozend. Ah. Dat was dus haar koosnaampje ah. voor Louis. Dus, dus hij bedoelde voor... het heel lief eigenlijk. Ja, toen nou ik ja, dit... dat bedoelde hij niet, maar er, oh. blijkt, er blijkt dus wel een cultuurverschil. Want heel, in heel Uruguay zegt men, Negrito is een uitdrukking die je normaal gebruikt daar. Nou. En de absolute top was? Absoluut absolute top was Arjan Robben. Ja. Arjan ligt onder vuur. Hij zou een egoïst zijn, een huilenbalk, een blinde, een pingelaar... en weet ik veel wat niet meer. Ja, klopt ook allemaal, toch? En vanochtend zegt hij in het AD... na de vieze spelletjes en persoonlijke oorlogjes in Duitsland... via media als Bild en Target Zeitung... was het heerlijk om weer bij Oranje te zijn. Maar ik dacht, Duitsland? Ik las woensdag mijn collega Henk Spaan in Parool. Nou, die lust er ook wat van. Arjan Robben herkent zich niet, schrijft hij... in het door Beckenbauer geschetste beeld dat hij egoïst is. Ja. Hij is de enige. En heeft ook nog nooit een rondje gegeven, Arjen Robben, schrijft Spaan. Kortom, bedenk een paar deugden die zorgen dat je een hekel aan iemand hebt... en Arjen Robben voldoet eraan. Ja. Tot woensdagavond, kwart over tien. Want e toen waren we ineens allemaal groot. Liefhebben van Arjen Robben. Ja, ik heb ze gezien, die ah, twee doelpunten. Ja. Ja, ja. ja, ja. dat heel... omdat uh, uh, uh, mijn huisgenoot in aanbidding en vervoeringen... Uh, naar diezelfde doelpunt zat te kijken. Ze kreeg niet mee, maar ze waren zelfs voor een leek als ik. Ik vond ze echt briljant. Prachtig is die... Prachtige rush vanaf ja. eigen helft en dan naar links uitwekken. Ook prachtig van hun te laten dat gat ja. te maken voor uh, Robben. Maar in ieder geval, ik hoop dat op 13 juni aanstaande... om half elf Robin de meest gehate Nederlander in Duitsland is. Ja. Want dan is het Duitsland ja. Nederland. Ja. En voetballers mogen natuurlijk egoïsten zijn als ze maar scoren. Een goede voetballer is een egoïst. Dat hoort nou eenmaal bij. De flops. Wil. De flops. Uh, Louis van Gaal heeft in een interview in Elf laten merken... dat u nog altijd niet weet waarom de... Zogenaamd subjectieve media boos op hem zijn. En laat ik stellen, media zijn subjectief. Objectiviteit bestaat niet. Van Gaal is ook niet objectief. Les van. Maar het, gaat niet om, het ging niet om zijn benoeming ja. als directeur bij Ajax. maar om de benoeming achter de rug om Van Kruif. Het was een gluiperige achterbakse benoeming. Want, want Cruijff mocht van, ja. het niet weten. Hij vindt het nog steeds belachelijk dat hij het niet is geworden? Nou ja, dat vindt hij ook belachelijk. En dan vindt hij ook. verdedigt hij ook uh, die directeur waarom die ervoor geschoven is. En hij verwijt Wim Jonk dat hij niet slaafs Sturkenboom gevolg. Ja, maar maar die wat, verwijt, wat verwijt hij Wim Jong? Wim Jong heeft eigenlijk niet geen burgemeester... in oorlogstijd willen zijn. Dus eigenlijk heb ik steeds meer respect voor Wim Jong... die gewoon geen zin had om die Sturkenboom die hem daar neergezet was... en die hij als directeur moest accepteren. Zijn orders dus ik, op de volg. ik heb niks volg met jou je te volgen. Volg jij maken. het nog, Wauke? Die hele Ajax-hoop? Nee, maar nee. ik heb van het begin af aan... ik dacht, oh, mijn god, daar heb ik een tijdje geleden iets over gelezen... en volgens mij een tijd daarvoor ook. Ik wilde dit ook gewoon niet weten. Je wil het niet weten. is dus net nou, Den Haag. Gaan we door met de volgende flop. <laughs> uh, nou, dan heeft van Gaal heeft wel een punt over lm Die is al bijna een jaar verbannen bij Ajax. En dit is doodzonde, want het is een fantastische spits. En dat zal ook een moeilijke jongen zijn. En een verwijt die, dat staat kop in het AD. Van Gaal valt ook de boer aan. Maar hij vergeet daarbij dat toen lm verbannen werd bij Ajax... de grote assistent van... Frank de Boer, Danny Blind was. En dat is zijn protégé, dus ook hij is ik niet objectief. Ik vond dat ook goed. Ja. Hij is nou, ook hij vroeg objectief. ook wel veel geld, toch? Elam Doei. Nee, daar gaat het in. Oh, nee. Het sorry. ging om zijn verbanning nou, uit het eerste. Niet over beginnen. ging <laughs> om zijn verbanning uit het eerste. En trouwens, al die voetballers vragen... Je, je moet geld. je laatste flop nog... Uh... Mijn laatste flop is, ja. ik heb de eerste helft van Engeland-Nederland niet gezien. Ik was bij een debat uh, met Emil Roemer oh, en wel. Joodse jongeren. Die nou, Die moet verschrikkelijk zijn ja. geweest. Maar wat ik erg vond, ik hoorde dat Robin van Persie heeft geen bal geraakt Tweede kwam Huntelaar erin. En wat is het toch met Robin van Persie en Oranje? Ja. En ik hoop, we hebben de topscorer van Engeland in Nederland. We hebben de topscorer van Duitsland in Nederland. Dat zijn de twee van de vier grootste competities. Messi is topscorer met Ronaldo in Spanje. Italië, weet ik niet eens wie het is, is. Dat is al wel... Uh... Ibrahimovic, hoewel Italië, vind ik niet zo'n leuke competitie. Maar hmm. we hebben twee van de grootste competities. He, we hebben de topscorers. Ja. Die moeten samen in het Nederlands helftal spelen. dan hebben we een fantastische helftal. En hoe komt het, en wat, denk je? Ik, ik weet niet wat het is met Robin van Persie en Oranje. Dat is mijn floppen. Dat moet ooit goed komen. Want Robin is zo fantastisch. Ik heb hem zondag weer gezien bij arsenal speurs. Ja. Zo'n geniale voetbal. Hunter is een geniale spits. Coach van Marwijk. Zorg dat ze samen goed kunnen voetballen. dan hebben we een fantastische ja, En wat moet hij doen dan? Nou... Patrick Kluivert zegt deze maand in Helden... dat hij zou Robin van Persie een vrije rol op rechts geven. Huntelaar in de spits... En dan moet je uh, dan inderdaad ook weer Rob op links. Dan kun je kijken wat je met Kuit doet. Maar je hebt zoveel aanvallende kwaliteit. Gebruik die aanvallende kwaliteit en dan kun je elke tegenstander oprollen. Ja, met Huntelaar ik wel, wel weer goed gekomen. Heb je dat nog gezien, Wauke? Dat Huntelaar ondergeschoffeld werd met al het gras in zijn Nee, mond? ik zit nu in keer te denken dat ik bij de tops van jou uh, toch wel wat mis. Wat? Want, uh, je hebt tien uh, seconden. Uh, de, uh, oh, nou, de graafschap was bijna trafijn ingelazerd. <laughs> ja. Krijgt een nieuwe trainer en oeh, blijft op het randje van radio de, radio trafijn. Doet die geen breng, dat, radio Doettingen Heel goed vanavond. dat je even de regionale sporter brengt van Scherburg, is hey, De visie. Ja heb ik gelijk voorkomen gelijk. Radio Oost. Sorry, Radio Oost. <laughs> Dit is Amsterdamse arrogantie. <laughs> Geen PVA-arrogantie. Frits Waarom dan altijd <tieden> wat Ajaxie hebt. Vroege vogels gaat deze week naar Tessel. De meeste mensen hebben zo weinig eerbied voor de natuur.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 Een vogelgezang, hè? Zondagochtend. Radio 1. Van 8 tot 10. Vroege vogels. En Jan Wolkers. Het nieuws van alle kanten. Schitterend, maar nu betrekken een borrel, hè?